Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Bij een Russische raketaanval op Kharkiv in het oosten van Oekraïne... zijn drie mensen omgekomen. Ook zouden 52 mensen gewond zijn geraakt. Een bedrijf en een appartementencomplex werd geraakt. Gisteren nacht voerde Rusland ook al luchtaanvallen uit... op energieinfrastructuur van Oekraïne. En toen werden een gasinstallatie en een energiecentrale bestookt. Flinke problemen op het vliegveld van Manchester door een stroomstoring. In de vertrekhallen staan lange rijen passagiers die niet weten of hun vlucht, vliegtuig nog gaat. Meerdere vluchten zijn geschrapt, andere lopen vertraging op. En als een vliegtuig vertrekt is er geen garantie dat alle koffers ook aan boord zijn. De Engelse luchthaven denkt dat er de hele dag problemen zullen zijn. De laatste dag van het grootste Nederlandse golftoernooi in Bad Dorp is vandaag wat later begonnen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeerden de weg naar het terrein. Ze zijn boos op de grote sponsors van het toernooi. Dat doen wij om aandacht te krijgen voor het feit dat dit uh, toernooi gesponsord wordt door fossiele bedrijven. En omdat wij eigenlijk net zoals de tabaksindustrie vinden dat de fossiele industrie ook niet meer evenementen moet kunnen sponsoren. Onder meer KLM, Tata Steel en Schiphol zijn partner van het toernooi. In Nederland moeten we er nog een paar weken op wachten, maar in Amerika is de opvolger van de Pixar-animatiefilm Inside Out al een mega succes. This is joy to you live in Riley's anxiety. stuff? sorry. De film gaat over de verschillende emoties in het hoofd van een puber. In Amerika heeft de film na een week al meer dan 285 miljoen dollar opgebracht en daarmee is het daar de beste film van dit jaar.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 Speciaal even voor uh, collega Benno Veugen. Dit was nou Billy Joel en uh, de Uptown Girl. Oké. Okay. Dan, uh, dan weet je dat in ieder geval. Ja. Het uh, eerste plaatje in het vierde uur alweer van uh, ZFM Race Radio. Goedemiddag allemaal, live vanaf het circuit. We zijn er tot aan vijf uh, uur vanmiddag. En je hebt al heel wat uh, mensen achter de microfoon gehad, uh, Benno. Ik krijg, we gaan uh, er nog wel even mee door, toch? Ja, ja ik ga er gewoon mee door tot vijf uh, uur. En uh, ja, dat is uh, fantastisch. Ik, wie ik allemaal niet mag spreken dit weekend. Dat is uh, ongelooflijk. Ondertussen, ik kijk even naar de agenda, Rob. Want dat is natuurlijk wat er allemaal op het circuit is. Is. Het is een race van 40 minuten en het is de Masters Endurance Legends. Ik hoop dat ik het al wel goed uitspreek. mijn Engels is het nooit zo goed geweest. En oh, en dan om kwart voor twee. Dan gaan we even een muziekpauze inlassen. Want dan zijn we zelf niet meer mee verstaanbaar. Dan is het namelijk de echte historic Grand Prix cars. Die van start gaan over een race van 25 minuten. En, en even kijken. En dan kijken we naar de Formule 1. Ja, om drie uur gaat. het. Om drie uur. uur. Nou, drie dat, dat sluit er bijna naadloos aan. Dus uh, dan hebben we in ieder geval nog drie kwartier om even aan het zuurstof te gaan. En uh, opnieuw adem te kunnen halen. Ondertussen hebben we twee gasten uh, aan tafel. En uh, Dirk, ik. Ik zou zeggen, kom eens even gezellig naar voren, want uh, we moeten natuurlijk uh, je goed kunnen horen. Um, Dirk Visser uit Zandvoort. Ja, klopt. Benno. En uh, nog verder naar voren. Want, want nog verder naar voren. Ja, ja, ja. naar voren. Ja, ja, ja. Je moet hem bijna opeten. En uh, Dirk, <dus> <dus> um, uh, we gaan vanmiddag in dit uur tussen 1 en 2 gaan we het hebben over de Oka. Waar staat het eigenlijk voor Ocar? Ocar staat voor Officials Club Automobielsport. Ja. En dat is een uh, vereniging van vrijwilligers opgericht in 1962. Okay. Twee jaar geleden dus uh, 60 jaar bestaan. Uh, en die biedt uh, haar diensten aan uh, als vrijwilliger rondom het circuit voor officials, uh, baanbeveiliging. Dat zijn de mannen en de vrouwen. In de, in de baanposten. Ja. Maar niet alleen de baanposten, ook in de pitstraat vind je ze waar ze het verkeer in goede banen leiden. En niet te vergeten ook op de witte rescue-auto's. En daarover kan ik heel boeiend lang en heel lang vertellen. Nou, we hebben 60 minuten, dus dat gaat wel lukken. Uh, Rob, neem even een pauze. En dan, uh, Nee hoor, we gaan er uh, natuurlijk een plaatje-praatje-programma van maken. Um, wanneer ben jij begonnen als uh, Oka? Ik ben in 78 lid geworden. Toen zat ik uh, nog op de tribune samen met mijn uh, oude maatje Rob Petersen. Uh, en wij vonden het allemaal wel erg leuk. Toen zijn we naar een beurs geweest, Speed and Design, ergens in Brabant of zo... Daar stond een ook-assistent, daar zijn we lid geworden. En in begin 79 met de paasraces ben ik begonnen als, uh, ja, zoals dat heet, als uh, baancommissaris heette dat toen nog. Mm, mooi woord. Flag Marshall tegenwoordig. En uh, ja, dat heb ik uh, maar één zaterdag gedaan. <lacht> die was er gauw klaar mee. Nou, dat ging even anders. Oh. Ik, uh, ik werd, uh, uh, toen hadden we nog de paasraces, waren de trainingen op zaterdag en de races op maandag. Ja. En maandagochtend werd ik van post gehaald door een, een, een soortement van een beroepsmilitair. Ene jaap touw. Klein mannetje met een snorretje. En die zei: Wie is visser? Dat was ik. Meekomen. Toen dacht ik: Van God, ik heb maar één dag gevlacht. Ik heb nu al iets fout gedaan. Dat, ja, ik, nou, ja, dat, dat ja, kan toch ja, als niet? Je had de fiederslag gebruikt. Uh. Maar nee, maar, nee, ja, precies. Nee, nee, nee, het was nog anders. Ik werd uh, gevraagd om rescue marshal te worden. Oké. Okay. Uh, Waarom? Had je papier of zo? Nou, uh, ik, had, uh, ik zat toen destijds bij de bedrijfsbrandweer van de Holland-Amerika-lijn. Ik werkte toen nog in Rotterdam. Oké. Okay. En dat was best wel een fanatieke club. En dat had ik op mijn uh, cv geschreven bij de OCA. En dat was niet onopgemerkt gebleven. Ja, dus ik ja. mocht meteen uh, doorstromen. Oké. Okay. Dus het was richting de tijdwaarnemershuis... onderin onder in de kelder, dan hadden allemaal wit pakken. pakken. Pakken, laarzen passen, riem om je hoofd, helm op je hoofd. En ik was rescue marshal. Nou, zag ik het niet helemaal, ik werd wel opgeleid. Oh, toch wel. Door diezelfde Jaap. Dat was ja, ja. een instructeur uh, destijds bij, uh, bij uh, Defensie. Ja. Dus die wist echt heel goed waar het ging. En toen zijn we in. Wat was het? Nou ja, even terug naar die opleiding. Ja. Hè? Want hoe zag in die tijd de opleiding van de OK uit? Dat, wil ik, dat, dat ga ik je vertellen. Uh, we hadden toen nog uh, uh, de luchtmachtbrandweerschool, brandweerschool, de ja. LEDS, uh, in uh, Dele Schaarsbergen. En daar werden wij met een groepje, dat was denk ik 82, heen gestuurd met een groep van acht rescue marshals om daar een week alleen maar vuurtrainingen te doen. Dus dat was alleen maar oefenen met vuur, vuur en vuur. Uh, cockpits van vliegtuigen werden erin brand gestoken. Met poppen erin die we eruit moesten halen. Zo. Oh, dat lijkt er natuurlijk een beetje op. Ja, fanatiek, echt fanatiek. Uh, de goede... Met name die veiligheidsgordels. Ja, ik, ik heb er zo'n beeld bij. Ja, van, ja. Van dat in, in, we hadden het over Nicky Lauda. Die ja. uh, in brand stond. Uh, ja. In zijn auto en hij zelf. En dat dus uh, de Italiaanse coureur hem de, de, met de messen. Die alles heeft doorgesneden ja. enzovoorts. Uit. Dus, dus uh, dat soort oefeningen. Dat soort oefeningen, die mensen hadden we ook. Die uh, zagen er heel vreemd uit. Het, uh, aan het puntje waren ze heel bot zo de een grote bal, zodat je niet iemand lek kon prikken. Maar wel uh, zodanig dat je uh, het mens onder de gordel door kon halen om de gordel open te snijden. Ja. En dus zo de, de chauffeur, kon be, de, de, de coureur kon beveiligen, ja. eruit kon halen. Ja, ja, ja. Uh, Jaap die was al van de lichting 74. Uh, die is in 74 bij diezelfde luchtbaar brandweerschool terecht gekomen. En uh, heeft haar, dat kwam allemaal na het ongeluk van Roger Williamson in uh, 1973, die toen op tunnel Oostelhaas verbrand is. Ja, ja. En dat was de reden voor uh, de, de, de toenmalige Knak, een Koninklijke Nederlandse Automobielsportclub, om uh, de OK en de rescue in het leven te roepen, de rescuegroep van de OK. En dat is in 1974 begonnen met de bekende Oranje BMW's. Oh ja, ja. En uh, ja, zo ben ik in 1979 bij de rescue gekomen. En dat heb ik uh, tot en met 2018 gedaan. We tussendoor nog wel een jaar of tien weg geweest. Hmm. Iets anders gaan doen, maar uh, altijd heel erg leuk gehad. Ja, ja. Nou, we gaan even een plaatje draaien. En, um, Plaatje draaien? Het plaatje het, draaien. Dat klinkt het oude oh, eigenlijk. Zeker. Ja, ja, ja. Ik ben ook, maar uh, ja, Woutbors gaat hem niet worden hoor. Want ja. uh, ik ben mijn schijfje vergeten. Lekker, hè? Maar ik kan goed improviseren. En dan krijg je hem toch uh, om je oren. Oh, He? Hier is ja, de Wild Boys. De Wild Boys. Jazeker. Goedemiddag. You're yeah. Zandvoort. Uh, uh, voor jou trouwens. Uh, tot aan 5 uur vanmiddag uh, met uh, ZFM Race Radio. Endurance, zal even voor Ben of uh, hij vindt dat zo'n leuk plaatje hè? Ja, je, daar heb jongen, ik iets mee. jongen, jongen en uh, Wild Boys. Maar ja, misschien is het wel een heel foute plaat. Ja, dat, uh, dat weet ik ook niet. Ja. Daar uh, kan ik je niet aan helpen of uh, dat ja, ja. zo is. Ja. Ja. Nou we zitten in de VIP-box uh, boven de Pitstraat. En uh, ja, de Endurance <tie> Challenge is aan, uh, aan de gang hè? de master. Ja, en dat zijn uh, van open prototypes en in Bonerende GT1's uit de jaren 90 en van Exoten. Uh, als de uh, 908 HDI en de R10 TDI van Peugeot en Audi. En de legendarische GT2's van Ferrari en Porsche van begin deze eeuw. Nou, dus als je denkt, wat hoor ik op de achtergrond? Dan ja, is dat het. Dan is dat het, ja. En dat is een uh, race. En die, uh, nou, die duurt uh, nog een tijdje. Ik ben even de. Uh, tw nog twaalf minuten. Nog twaalf minuten, dankjewel. Temana. En die. Uh, goed. Um, met Dirk Visser praat ik verder over uh, natuurlijk de OKA in het uh, verleden. Dirk, uh, wanneer ben je gestopt? Ik ben in 2018 gestopt. Dat is ja, eigenlijk wel kort geleden. Dat is nog niet zo lang geleden. Nee, ja, ja. Uh, zes, zes jaar zeg maar, globaal. Ja. Uh, ja, veel meegemaakt ook hier. Uh, oh, ja? Ook een paar dodelijke ongelukken. Het ongeluk met slotenmaker, dat was, toen was, ik net, dat was mijn eerste jaar van, uh, van de Rescue Oké, okay. ja dat en vergeet je natuurlijk nooit Dat mee, vergeet je inderdaad niet, omdat ik daar ook nog wel eens een beetje op de slipschool kwam en, Ja, ja. Was, uh, altijd... je kende ik, Rob ik, ik, ik kende, ja, zijdelings, maar ik kende ja, hem ja. wel ja. Dus dat, uh, ja, en dat was een vreselijk mooie entertainer Rob Want uh, als hij op de kop lag met die Chevrolet Camaro, dan was het driften, driften, driften Dat was echt een publiekstrekker ja. En uh, ja, dat, de, de, die wagenbeheersing van niemand die, die grens aan het ongelofelijke, die kon het echt heel goed. Vooral Panorama en Marlboro bocht, dat waren de favoriete driftbochten van Rob. Zeg maar. En toch ging het mis. En toch ging het mis, ja. Dat was in, uh, maar ja, dat was niet zijn schuld. Hè. Hij, uh, hij slipte op uh, olie van een uh, andere Camaro. Het was een Camaro race in 1979. En hij slipte op olie van een andere Camaro. En reed achter in de doktersauto en hij heeft daarbij zijn nek gebroken. Ja, Oké, okay. heel tragisch. We waren toen een tweede of derde BMW, geloof ik bij. Weet ik niet meer precies, maar ja, ja jammer. Dat, dat lijkt me toch een, een, een het aanblik, uh, ja. uh, dat is niet leuk, uh, eigenlijk heel traumatisch voor jullie, want je, je, je kent de man en hij reageert niet meer. Nee, nou ja, ik heb dat niet helemaal meegekregen, maar uh, zijdelings kende ik hem dan wel, maar elk ongeluk van die categorie ja. is natuurlijk heel vervelend. Ja. En, uh, daar heb ik er wel, zowel bij de autorace als bij de motorrace, ook hier op standvoort reden we met motoren, het nodige meegemaakt. Eigenlijk bij de motorenrace waren er ongelukken groter en zwaarder. Ja. En nog steeds, dat vrij rijden met die motoren, dat heeft de afgelopen jaren gewoon etterlijke mensenlevens hier gekost. Het is, ja. het is echt ongelooflijk. Ja, en toch of... doen ze het nog ja, steeds, geloof ja, ja, ik. Ja. Ze doen het nog steeds. Ik weet niet of het zoveel etterlijke mensen dat weet ik dan weer. Okay. Dus, uh, nou. Ja, dat is een uh, hele zware ongevallen ja, ook. Uh, dat uh, klopt, die, die hebben wij ook meegemaakt inderdaad. En uh, ja, uh, daar wen je niet aan. Dat, nee. dat wint nooit. En dat is ook goed, want dat zou tegen natuurlijk zijn. Ja. Maar uh, ja, Zandvoort is eigenlijk een autorececuit. Niet ja. zozeer geschikt voor motoren. Dat wel komt door wel... die curbstones, hè? Ja, ook. Maar ook de baanligging, bochten, et cetera. Ja, ja, Hoewel ja. het nu wel steeds beter wordt. En, en je ziet het ook nu aan de, aan de barriers. Hè? Die, die blokken, die schuimrubberblokken die langs de, langs de randen staan. Ja. ja Dat beveiligt natuurlijk enorm zowel voor een auto als maar ook voor een motor. Dus ja. het, het, het wordt wel beter, denk ja. Jouw tijd bij de OK. Um... Uh, je werd opgeleid om branden te blussen ja. en, en mensenlevens te redden om ja. uit een, uit een uh, dat is ja. toch ja. raar uit een, iemand uit een auto halen waar zo'n zo stalen kooi in zit ja. dat is, ik heb altijd uh, als ambulancier dacht ik van hoe krijg je de brandweer hier in godsnaam iemand uit zo'n auto, maar dat kon blijkbaar dus wel. Nou ja kijk we waren niet echt brandweer, dus we hadden niet het uh, knip en snijapparatuur die een brandweerauto wel heeft uh, we waren voornamelijk gericht op uh, het blussen van branden, ja. uh, autobranden, en het uh, zo snel mogelijk eruit halen bij brand van een coureur. Ja, uh, ja en dat, uh, Daar hadden we natuurlijk wel uh, de nodige uh, materialen voor aan boord. Uh, 50 kilo poeier, 50 kilo schuim, diverse andere brandblussers, uh, CO2-blussers, later ook nog halon-blussers. Mag, dat mag tegenwoordig niet meer, maar die hadden we wel. En uh, dat werkte prima. Mm. Uh, je hebt menig brand moeten blussen? Ik heb er een, denk ik een stuk of zeven uh, geblust in al die jaren uh, waarin de coureur nog in de auto zat. Ja, ja, ja. ja. En, uh, dat gaat... lijkt me een enorme druk geven op ja. jou als, als blusser. Uh. Ja, dat geeft een enorme druk, want je moet snel handelen ja. en uh, hij, moet, hij moet eruit. Ja. Van ons was dan, uh, hoe die eruit ging, ging hij eruit. Maar hij moest eruit, want uh, je weet natuurlijk nooit of je het redt met de spullen die je hebt. om ja. de brand helemaal te blussen. Ja. Dus het was eigenlijk gewoon een pad maken voor jezelf en voor je maatje naar de, naar de deur. Zodat je bij de coureur kon komen. Okay. En als, als die deur dicht zat, ging je het aan de andere kant proberen. En als dat niet ging, dan gingen de ramen eruit. En probeerde je hem gewoon door het raam uh, naar buiten te halen. Meestal gingen de deuren wel open, dus dat hoefde dan niet. En de meesten waren bij kennis, maar ik heb ook twee keer meegemaakt dat ze niet bij kennis waren. Door de klap, uh, de, ja, het toch een impact. Dan hebben we nog geen airbags, ook geen race airbags. Nee, dus nee. ja, dan moet je wat. Ja. Uh, gordels doorsnijden, vent eruit en uh, ja, dat is het dus, dus even voor de beeldvorming jullie waren minstens twee op die auto ja. uh, Eén stond te blussen en ander die probeerde de coureur eruit te krijgen ja, je hebt het helemaal goed, Zo, dat was er gewoon van zaken. Ja, ja, de ja. blussen ging voorop en maakte het pad voor de redders ja, ja, ja, ja. die deed de deuren open gelijk die, die, die, blussen, die poederblussen erin brand zoveel mogelijk uitproberen te maken. Man losmaken en eruit halen. Ja. En achteruit ze weer terug. En als dan die auto in brand staat, ja, dat is op zichzelf niet zo erg. Nee, de winter is eruit. Ja, precies. En uh, dan komt de brand weer wel. Ja, ja, ja, ja. ja dat is dan, uh, dan wordt het klusje afgemaakt. Ja, het is, uh, ja. dan zijn wij in principe ja. klaar. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. Goh. Nou, daar ga ik even voor komen, Rob. <laughs> ja, je hebt, je hebt helemaal gelijk. Ja. Zometeen praten we verder met uh, Dirk Visser van uh, de OK natuurlijk. En dat allemaal op Race Radio. Goedemiddag. En de Slippery People werd hier aangevraagd. Nou, die gaan we lekker draaien dan, hè? De Talking Heads. Ja. Wij van laat komen. zijn weer blij dat we hier op het circuit zijn. Gisteren ook al trouwens, hebben we met heel veel mooie interviews met uh, ja, Michel Blekenmolen en... Uh, Wat zat hij op zijn ja, praatstoel, ja, hè? Ja, Ongelooflijk. Ja, ja, ja, ja. Ik mag nou, de... nog in mijn bed te schudden afgelopen <laughs> Nou, ik zal je... Uh, Gijs van Lennep nou, je, je, je begint erover, maar ik had inderdaad... Ik, uh, de adrenaline, die, blijkbaar, uh, ging nog helemaal door mijn lijfje heen. Want ik uh, had moeite om de slaap te vatten. Ja, ja dus vooral is, het verhaal van die karten die ja, je zelf ja, gebouwd had. Ja, ja, ja geweldig. Die vloog zo bij de groenteboer boer, vloog ja. het wiel uh, naar binnen. Nou, de ja. autosportverhalen, uh, dames en heren... Die Blijven komen, want uh, ja, we hebben vandaag natuurlijk uh, een nieuw idee opgedaan, of dit weekend nieuw idee opgedaan, en uh, nou wie weet wat we straks in Zandvoort en daarbuiten nog allemaal gaan doen om de autosporthistorie in ieder geval levend te houden op je eigen lokale radio. Ik praat verder met uh, Dirk Visser over uh, de Oka, zijn Oka-geschiedenis uh, en zijn Oka-leven. Uh, Dirk uh, nou, je vertelde net uh, mensen uit uh, brandende auto's halen. Dat was de, de, het, de primaire taak eigenlijk. Zeker, ja. uh, waren er nog, uh, hoe, hoe was dat leven lang zo'n baan? Uh, wachten natuurlijk. Het, uh... Ja, het kon behoorlijk saai zijn. Want uh, als je, we stonden toen in de tijd toen ik begon met acht BMW's uh, rondom het oude circuit. Dus met de Marlboro-bocht en de Panoramabocht En nog een langer rechterend dan nu. Dus de oude baan, zeg maar. Ja. Uh, het kon behoorlijk saai zijn als er niks gebeurde. Het voordeel was wel, uh, toen waren er nog geen camerasystemen. Dus dat betekende dat je op eigen initiatief, uh, als jij wat zag of door een baanpost werd opgeroepen om te komen slepen of te komen uh, redden. Uh, op eigen initiatief de baan opging. dat is uh, op dit ogenblik uh, niet meer ondenkbaar. ondenkbaar. <laughs> ondenkbaar. Je ziet het... het is ondenkbaar. Ja, je ziet het hier uh, met, bij een stilgevallen auto die op het gras staat mm -hmm. en waarvan je denkt hij staat veilig. Daar is het meteen uh, full course yellow of, uh, code, of safety car. Ja. Ja, dat had je in die tijd niet. Wij, uh, wij reden daar naartoe, uh, haakten die auto aan, sleepten hem naar een veilige plek... ...of trokken hem de pitstraat in. Koppelden hem af bij hun team en reden vervolgens weer door. Ja. Maar dan wel tijdens gewoon een Formule 1 race. En dat is met een paar keer overkomen. En ja, dan moet je je voorstellen, de doorsteken zoals we die nu nog hebben bij de chicaan hier op het circuit Zandvoort, die was er toen nog niet. Nee. Dus je moest, als je van post af ging om een auto weg te slepen en je had hem bijvoorbeeld in de pitstraap gesleept of veiliggesteld, moest je daarna een volle ronde over het circuit rijden ja. tijdens de race. Geen safety car. Alleen werd er een witte vlag gezwaaid voor, uh, voor, de, voor de. Ja, dat je in het baanvak van ja, ja. betreffende post zat. Ja. En daar moest je het mee doen. Dus uh, ik heb hier menigmaal op het rechte end uh, Formule 1 met 280 uh, langs mijn BMW voorbij zien komen. En dat wow. is een hele bijzondere gewaarwoording. Wat de chauffeur op de, die rescue auto's, hoe noemen jullie, jullie zelf die wagens? Uh, dat, nou, dat waren gewoon de rescue uh, BMW rescue. Ja, ja, ja. 1 Resc tot en met Resc 8. Rescue team. Maar de. Kwam daar nog een speciale opleiding voor in die tijd? Ja, we hebben wel wat uh, baantraining gehad. Ideale okay. lijnrijden. En, uh, maar ja, bij bij Formule 1 kwam je daar gewoon niet aan toe. Want dat ging zo hard. Dus je, je ja. bleef uiterst rechts rijden. Ja. Probeerden ze nu en dan even door het gras te rijden. Dat was altijd wel een beetje link. Want er lag natuurlijk veel glas en lekke banden. Dat wilde je absoluut niet. Zeker niet tijdens een Formule 1 race. Nee. Dus uh, je bleef dan uiterst rechts op de baan rijden. Maar ja, je werd natuurlijk wel door het hele veld twee keer ingehaald. Op <laughs> ja. dat, uh, ja. Dan kwamen we gewoon 26 in die tijd 26 auto's voorbij. Ja, ja, ja. Maal 2. Mijn god, mijn, mijn, het, het lijkt me ongelooflijk eng als, als je dan je rescue auto de baan opstuurt. Dus, ja, ja. Dat moet het zweet toch uh, een beetje je in je beeld laat zitten. Dat ja, is, uh... Het begint al met het goed volgen van het veld. Hè. Waar is het veld? Uh, in die tijd werd er nog wel, uh, deden ze wel een pitch, stops en banden wisselen en bijtenken. Oh ja. uh, dus waar is het veld? Wie rijdt waar? Uh, heb ik een gaatje? Uh, dat kon je zien. Je kon desnoods, we hadden wel mobiele phones met contact met de wedstrijdleiding oh ja, okay. en met de BMW's onderling. Dus je ja. kon altijd kijken van, joh, BMW 5, hier BMW 6, ik wil de baan op. Heb je een, kan het? Ja. En dan had je toch twee of drie 100 meter uh, voor je iemand die meekeek oh ja. en zei van ja, ga maar. Ja, dan was het gelijk naar de goede kant kiezen. Ja. Dus links of rechts. Want daarna kon je niet meer oversteken. Dat ging zo vreselijk hard. Ja, dan moest je de goede, gelijk de goede kant kiezen. Aan het auto aanpikken. Maar ja, als je links stond en je moest rechts de pitstraat in. moet je toch op een gegeven moment oversteken. Ja ja, ja, ja, ja. En dan kon je weer terugvallen op je uh, collega BMW's. die uh, dan even zeggen: Joh, Ik wil oversteken. Kan het? Ja, het kan. Ja, ja. Zo deden we dat. En ging dat altijd goed? Uh, ja, niet altijd. We hebben wel eens een BMW afgeschreven, die waarvan waren een auto niet met Formule 1, maar waar een auto achterin dook. Ja. En uh, ja, dan. Uh, Dit was nu bij de bij Rijkswaterstaat de weginspecteurs, zo die schrijven ja. er ook al tien al voor. Ja, ik noem al wat. Maar in een jaren... jaar. Dat inderdaad. Ja. So, ja. Oké. Okay, ja, nou, ja. Dat gaat dus. is dat wel uh, natuurlijk iets anders. Um, maar inderdaad, het, het uh, klein baantje, relatief, en dan hoge snelheden. Hoge snelheden. En, en dan, ja, als er iemand even niet zit op te letten, dan, en zo'n uh, langzaam rijdende auto, komt dat wel heel erg snel dicht, ja. dichtbij. Hè? Ja. En, ja. en je moet ook niet vergeten, de, de auto die gesleept werd, daar zat meestal de coureur nog wel in. Ja, de Formule 1-coureur. Maar soms ook niet. Die liep dan gewoon uh, kwaad uh, of ja. gedesoleerd ja. terug ja. langs achter de vogel langs de pitstraat. Ja, ja. En dan mochten wij het oplossen. Uh. Oh, en? Nou ja, dat was de... een van ons tweeën in die auto, in die Formule 1. En die werd dan, uh, en, en dan je maatje ging dan trekken en uh, slepen met, uh, ja. En dan was dat toch altijd wel heel spannend. Ja, dat slepen van zo'n raceauto... Is, is, is, moet je denk ik ook nog op allerlei dingen letten... dat je niet uit elkaar trekt of zo. Ja, voor, voor. Dat, je moet voorzichtig zijn, want het is, uh, het is wel heel sterk... maar uh, polyester is natuurlijk zo kapot. Ja. En, dus je moet weten hoe je aanhaakt... Uh, met een lange kabel aan de rolbar boven je hoofd in die tijd. Ja, ja, ja. Uh, kabel strak houden. Dus je moest ook weten uh, hoe je in een Formule 1 destijds is een neutraal zitten. Dat waren nog gewoon... Normale versnellingsbakken uh, die met een koppeling schakelde ze dus je moest de koppeling kunnen bedienen. Kunnen vinden in die auto. Die auto's ze neutraal zetten. De rem kunnen vinden. En dat is best wel even lastig. Dan moet je me ook maar weer net inpassen. Dan in moet de... je dan ook inpassen. En dat ja. kwam overkwam. Ik heb maand 46. Dus dat lukte nog wel eens niet. <lacht> ja, ja, ja. Ik ben te groot voor de auto. Ja, dus maar. Hoe dan ook. Je komt er altijd in. Eh, desnoods met de laarzen uit. Dat is me ook een paar keer gebeurd. Ja? Gewoon op mijn voeten. Ook Op je sokjes. Uh, ja. Gewoon sokken erin. Ja. En dan uh, slepen naar de pits. Dan trek je daar je laarzen maar weer aan. Uh, daar zijn foto's van <lacht> Ja, we hebben, bewijs, we hebben bewijs. Geweldige verhalen. Goed, uh, Dirk, uh, we gaan weer naar muziek. En uh, dank tot zover. Uh, we gaan straks, uh, nou, uh, kondig je de dame in kwestie die je hebt meegenomen, zelf even aan. Uh. Ja, dat doe ik met plezier. Tamar de Kult, uh, volgens mij Tamar uh, in 2011 uh, begonnen bij de Oka als ja uh, uh, yeah, uh, uh, flag marshal maar de rest kan je straks beter zelf vertellen. Ja ja precies. Ja. Goed. We gaan straks verder met Tamara. Dankjewel. Z zeker dat gaan wij doen. Uh, dus blijf luisteren naar CFM Race Radio. We zijn er tot aan 5 uur live vanaf het circuit. your in I was passing by And now I beg to see you dance Just one more They say, move for me, move for me, move for me eh. Hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again I said, oh my God, I see you walking by Take my hands, my D, and look me in my eyes Just like a monkey, I've been dancing my whole life But you just beg to see me dance just one more En ik maar denken, dat uh, klinkt die Benno in een keer raar. Uh, ja. uh, <laughs> Ik denk, je hebt een plaatje opgenomen, Benno. De uh, Dance Monkeys, De Dance Monkeys, yeah. ja. Tansenai. Nou, dat is ook wel te horen dat ze een, uh, de apen ingezet hebben voor dit plaatje. Toch wel een leuk plaatje. Ja, ja wel een leuk plaatje. Zeker. Nou, we gaan met uh, Tamara praten. Ja, Tamara, welkom. Hoi, goedemiddag. Nog even recht de microfoon voor je mond, alsjeblieft. Ik ja, ga ja. er even goed voor zitten. Ja, heel goed. <laughs> uh, Tamara, dat, uh, ja, wat zei Dirk nou? Sinds wanneer ben je bij de Oka? 2011. 2011. Ja. Oké, okay, oh, dat is... Uh, Alweer 12, 13 jaar. Ja, dus, uh, een lange en, tijd. En, en waarom ben je uh, daar naartoe gegaan? Uh, Ik uh, ben groot liefhebber van... Uh oude auto's en met name Amerikaanse auto's. Um, Dan kom je wel aan je trekken, hè? Dit is ja, zien, dit nee. is echt een prachtige dag en ja. zeker met het weer boffen we altijd. Ja, ja, ja. Um, en we hebben een keer op het circuit is er een evenement geweest, American Sunday. Ja. Uh, en daar had ik kaartjes voor, dus ik ben op mijn fietsje vanuit Hoofddorp ben ik uh, dapper naar Zandvoort gefietst met mijn uh, tas op de rug vol met drank en koek en versnaperingen. <laughs> ik denk ja. dit wordt helemaal mijn dag. Ja. En inderdaad, het peddel uh, achter stond vol met de Amerikanen, de een nog mooier dan de ander. Ja. En um, al lopende over het paddock ben ik een bord tegengekomen aan de, aan de baanposten. En daar stond op dat ze mensen zochten. Meld je aan. Dus ik op mijn fiets weer naar huis. Ik zei tegen mijn moeder, ik zei Joh, mam, ik denk dat ik een nieuwe hobby heb. Want ik ga mij aanmelden bij de officials club automobielsport. Uh, en zo geschieden. Oh, en uh, moeder zei niet van kindje, waar begin je aan? Is, uh... Nou, ja... Yeah. Maar tegelijkertijd zei ze ook, ze zegt nou als jij dat gaat doen, dan betaal ik ieder jaar jouw contributie. Nooit oh. gedacht dat ik natuurlijk tien jaar verder nog steeds daar als actief marshal rond zou lopen. Kortom, je moeder, die moet er een baan bij nemen. Ja, ja, ja, ja, ja. Die, werd, uh, die begon op een gegeven moment te zeggen van joh, uh, die hobby van jou, uh, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> wordt het niet tijd voor een baantje? Ja. Nou ja, je hebt zelf een baan en je werkt bij, uh, even uit mijn hoofd, uh, Brandweer -Kermeland. Klopt, ja. ja. In de logistiek toch, ja, toch? Ja, toch, klopt. Nog steeds? Ja, ja nog ja, steeds. Ja, ja, ja, nu ja. zes jaar. Zes jaar. Ja. Ja. En wat houdt dat even voor de beeldvorming? Wat houdt dat precies in, brandweerlogistiek? Um, wij zijn voornamelijk veel op de achtergrond bezig. Uh, wij verzorgen met uh, twee andere collega's dat het uh, transport zeg maar, achter de schermen altijd doorgaat. En dan kan je denken aan de bluskleding die wij vervoeren van mensen die een dienst draaien op een andere post. Uh, sportattributen die ze gebruiken, maar ook uh, koek en sopie. Uh, uh, voertuigen rijden wij van A naar B. Garages heen en weer. Ja. Dus eigenlijk een beetje alle, alle diensten om de brand weer achter de schermen draaien en te houden. En Dat is natuurlijk superbelangrijk, want zonder logistiek staat uiteindelijk... Ja. Uh, blussen de brand weer stil, ja. kan je zeggen. Want ja, het, het gaat ook, ook voor... Uh, ik kijk ook even naar Derk. Uh, als er bij grote branden uh, brandstof nodig is. Want ja, dat tankje van de spuiten, die raakt een keer leeg. Dus ja. dat wordt allemaal... Ja. Ter plekke toch aangevuld hè, Dirk ook? Hè? Ja, ja, het uh, water is uh, altijd een probleem. Hè? We, zoals bekend is, uh, mogen we de brandkranen niet meer gebruiken. Ja. Dus Daarvoor hebben we acht waterwagens in uh, de regio Kennemerland. Met uh, circa 14.000 liter water per waterwagen. En uh, bij middelbrand, uh, tegenwoordig standaard, twee tankauto die naar een middelbrand gaan. En uh, dan komt er ook een waterwagen bij. Ja. Uh, om te blussen. En, maar goed, als die brandweerauto's lang staan te draaien, dan moeten ze ook diesel tanken en daar, daar zorgt logistiek dan weer ja, voor. Ja, ja. correct. Ja. En, uh, wat dat betreft uh, mooi altijd die brandweer. Is. Heel veel zelfvoorzienend in Absoluut. eigenlijk van alles. En, uh, maar goed, dat is een zijn, klein zijlijntje, uh, wat ik natuurlijk altijd wel bijzonder uh, leuk vind om over te praten. Die, um, uh, maar je zat dus eigenlijk al bij de Oka. Toe, voordat je naar de brandweer ja. ging. En, uh, heeft dat nog een rolletje gespeeld toen je bij de brandweer werd aangenomen? Voor, uh, oh je zit bij de OK, nou dat zit wel goed. Dus, uh, nou in de, de loop der jaren dat ik hier als, uh, want ik ben ba als baanmarshal ben ik hier verder doorgegroeid. Uh, en dat heeft echt wel uh, zijn vruchten afgeworpen voor mijn functie die ik nu doe. Okay. Uh, in, de, in de zin van dat de communicatie, we hebben natuurlijk onderling bij de brandweer met uitdruk hebben we de communicatie, uh, uh, en ik heb hier op het circuit uh, het portoverkeer eigenlijk geleerd. Kort en bondig, ja. uh, maak je meldingen. Uh, en dat is echt wel één ja, groot pluspunt voor ja, ja. U, uh, uh, in mijn dagelijkse werk. Ja. Uh, hoe begon jij bij de Oka? Wat, wat wordt als je nieuw bent bij de OK, wat wordt je dan op het dagen als eerste geleerd? We kregen als eerste kregen we een uh, introductieweekend. Dat was met Pasen. Uh, en dan word je met een groepje ook nieuwelingen je rondgeleid over het circuit. Dan krijg je allerlei facetten te zien. Uh, zowel langs de baan als in de pitstraat. Je maakt een praatje met de rescue. Uh, eigenlijk een beetje globaal overzicht. En aan het eind van die dag of dat weekend. Ik heb twee dagen toen nog gedraaid. Maak je een keuze of je dus... Pitstraat Marshal wil worden of vlagmarshal. Oké. Okay. Nou, mijn keuze was heel snel gemaakt. Ik denk, ik ga naar die baan, want ik sta dan bij mijn neus bovenop de actie. Ja, ja, ja, ja, En in de pitstraat had ik toch een beetje, met alle respect natuurlijk, maar meer het idee dat je daar wat meer politieagentjes... staat te spelen. Ja, ja, ja, ja. Dat moet je liggen. Ja. Nou, ja, ja. Dat, dat had ik na twee keer, had ik dat wel gezien. Ik denk, ja. nee, dat is niet mijn, uh, nee, nee. mijn ding. Dus vlaggen, ja, dat is grappig dat je erover begint. Want, um, ik zat gisteren een beetje te kijken. Tegenwoordig hebben we natuurlijk die, uh, ja, ja, ik noem maar even die, die, die lampen mm -hmm. in, in uh, ja. groen, geel en rood. Uh, ja. uh, en dan staat er ook nog iemand te, met een vlag te zwaaien. Uh, ik had zoiets van, maar is dat niet dubbel? Het is toch een beetje dubbel? Uh, waarom, waarom wordt er nog gevlacht als, uh, als we die lamp al hebben? nou Het is inderdaad dubbel. Um... Het is meer een veiligheidsissue. Mochten de lampen uitvallen, hebben we altijd de marshals. Ja. Oh ja, ja. En, tuurlijk. Het uh, is maar techniek natuurlijk. Ja, ja, En naar mijn mening, maar correct me if I'm wrong... ...gaan de vlaggen altijd boven de lampen. Oké. Okay. Uh, behalve als vanuit racecontrol, dus vanuit de centrale... ...de code rood wordt ingevoerd. Of uh, een andere, wat, ik vergeef me even welke andere vlag... ...maar die kunnen wij niet zelf doen. Oké. Okay. Dus als er iets ernstigs aan de hand is, dan kunnen zij vanuit de toren een Druk rode, krop, ja, en rode dan, vlag tonen. Ja, ja, ja, ja, Dat ja. is de enige. Ja, ja. ja want uh, een baanpost heeft natuurlijk niet het totaal overzicht van het circuit, toch? Nee, nee wij hadden... Uh, de, baan, de baan is verdeeld in twintig posten. Oh, zoveel? Twintig vlagposten, ja. En per post staan er twee à 3 nou met een weekend zoals dit natuurlijk meer, maar uh, vlagmarshals die die post bemannen. En hun baanvak gaat tot en met... Of tot, sorry, ...tot de volgende post. Ja, ja, dus dat ja. hele stuk is van jou. Ja. En meer zie je niet. Ja, ja, ja, ja. Je doet het op de communicatie die je hebt vanuit de raceleiding. Uh, je communiceert met je vlaggen naar andere posten. Maar dat is wat jij ziet op dat moment. Ja. Dus als er een gigaklapper ergens aan de andere kant van het circuit gebeurt... Ja. ja, dan denk je van, het, ja, zal het zal wel. Ja, dan hebben ze veel werk te verrichten daar. Ja, ja, ja. Collega's hebben het een beetje druk. Ja, precies. Het is voor ons een mooie gelegenheid voor een plaspauze. Ja, ja, ja. ja, ja. Ook daarover gesproken. Ik uh, ga ook een plaspauze nemen. Uh, Rob, wat heb je voor Rosklaas? Nou ja, ik heb Frank Boeie, heb ik uh, voor je oh, uitgezocht. Oh, leuk. Ja, met uh, Ik Wil contact Een lekkere uh, nederpopplaat uit de jaren tachtig.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 Even zo'n contactmomentje op de zondagmiddag bij je eigen lokale radio. Met uh, ik wil contact. Dat was uh, Frank Lekker Boeien. Lekker boeien. Ja, ik zit ondertussen naar een Ferrari champagneflessen te kijken. Ja, die kost wel wat, en, denk ik hoor. Is die nog vol eigenlijk? Ja, is, <lacht> ja ik, ik, ik heb hem gisteren bekeken. Hij zit nog helemaal vol. Dus ja, uh, Fred zit hem even in de koelkast. Voor vijf uur straks. Ja, ja, ja. ja. Dat ja. gaat er wel in. Ja. Ah, mooi man. Zeg daar maar naar, jij als Fleck marshal, hè? Zo, zo zeg ik dat uh, mooi op zijn Nederlands, uh, hoe, uh, het verveelt nog niet. Ik bedoel, wil je nog niet doorstromen of wat, wat, wat Dirk gedaan heeft als, uh, om in zo'n rescue auto te zitten? Nee, in een rescue auto zit je naar mijn mening de hele dag binnen en doe je niks. Maar daar zijn de meningen uiteraard over verdeeld. Ja. <laughs> dat is altijd ieder zijn vak. Um, ik heb op het moment heb ik even een dip. Ik ben gewoon veel te druk met mijn eigen werk. Ik ben recent verhuisd, dus dat gaat natuurlijk ook veel ja, tijd inzetten. Oh, ja, ja, op schijn uit. Um, dus momenteel heb ik even het circuit op een lager pitje staan. Uh, maar ik heb ook nooit nagedacht over doorgroeien. Ik mm. vind het gewoon heerlijk om hier in het weekend mijn dingetje te kunnen doen, zoals ik altijd zeg. En niet die verantwoordelijkheid te hebben of na te moeten denken over moeilijke, ingewikkelde dingen. Ik, ja. ik, ik ga daar staan en ik maak mijn hoofd lekker leeg. Uh, ja, dat is, het klinkt bijna als een soort zenachtige uh, bezigheid. Ja. Uh. Toch is dat niet helemaal zo. Ja, je moet uh, toch geconcentreerd blijven. Ja, en ik ben een paar jaar, tenminste eigenlijk, ja, nu met de stop dan, maar nog steeds uh, postleider. Dus dat houdt in dat je over de mensen die bij jou op post staan een soort, ja, coördinator, coördinator supervisor ja. iets bent. Ja. Ik heb me nooit meer gevoeld dan mijn collega's. We doen nee. het spelletje met z'n allen, dus ja. Ik, ik stuur ze alleen aan omdat ik toevallig zo'n koptelefoon op mijn hoofd heb. Okay. Uh, dus dat vergt wel concentratie en uh, je voelt je dan toch wel een soort van verantwoordelijk voor de mensen die je daarbij je hebt staan. Ik stuur ze ook op de baan op als er wat is. Oh. Uh, dus dat is jouw verantwoordelijkheid op dat moment? Ja. Ja, ja, ja, ja, en ik zeg altijd, weet je, in de heat of the moment, als er wat gebeurt, ik stuur je aan en, en je doet je ding. En als je het er niet mee eens bent, kunnen we achteraf discussiëren. Op dat ja. moment, weet je, zeker met een live evenement, kijken er mensen op televisie, er kijken mensen via de camera, er kijken mensen overal. Dus dan moet je gewoon handelen. Ja. En uh, als je het er niet mee eens bent, prima, maar dat doen we achteraf wel even. Net zoals bij de brandweer. Net zoals bij de brandweer, <laughs> ja. <laughs> Ga ja, als de brand weer. Ah, je bent toch ook ja. nog uh, corner chief geweest bij de Formule 1, toch? Ja. Wat is dat? Corner chief is um, uh, ja, een soort postleider, maar dan over een gehele bocht. Corner bocht. Okay. Uh, ik stond hier in de Tarzanbocht verderop. Wauw. En um, daar De had ik bocht, hè? De bocht der ja. bochten, ja, ja, ja, ja. Dat was ja, echt ja. de meest perfecte plek natuurlijk om, ja. uh, om te ja. staan. Prachtig, ja. wat is super weer. <clears throat> Um, en samen met een andere collega, uh, tevens Rescue marshal, uh, nog steeds, uh, hadden wij uh, het beheer zeg maar, over die bocht. Dus Zo. alle marshals die daar op dat moment, dat weekend stonden, vielen onder ons. Hmm. Ja. En, en um, t, t, we, ja, ik hoorde door mijn koptelefoon uh, de racegeluiden... Uh, maar jij kan het als geen ander bevestigen. Het huidige racegeluid en het racegeluid zoals we dit weekend hebben. tijdens de historische Grand Prix van Zandvoort. in hoeverre kunnen we dat vergelijken met elkaar? Oeh. Is het harder, zachter? Oeh. Uh, ik denk wel degelijk zachter. Oké. Okay. Uh, ik denk. Nou ben ik daar natuurlijk niet bij geweest. Dat is voor mijn tijd. Maar zoals wat Dirk net benoemde, de Formule 1 van vroeger, echt met de V12 motoren, uh, dat was vele malen harder dan wat we tegenwoordig hebben. We zitten ja. tegenwoordig ook verbonden met decibelgeluiden, allerlei strikte regels. Ja, uh, dat is zeker zo hoor, want een Ferrari V12 op het rechte end met 10.000, 12 12.000 toeren, dat is niet te vergelijken nee. met, een, met de huidige Formule 1 motoren. Ja, ja, ja, ja, ja. Totaal ander geluid. Ja. Veel hoger ook. Ja, ja, ja. En, maar ja. dat is juist het geluid waar uh, vele mensen uh, eigenlijk mee weglopen. He. Die vinden dat ah, helemaal ja. geweldig. He. Ja. De gorde, maar ook de jongeren tegenwoordig vinden dat geluid ja. mooier dan, oh ja? uh, oh, okay, dan ja. de huidige Formule 1-motoren. Ja? Nou ja, hebben... Maar ik krijg er nog steeds kippenvel van als je erover begint. Oh, ja? Dat, dat okay. hele diepe, brommende geluid als, dat, als er een auto voorbij komt. Dat, dat, ja, als autosportliefhebber... Dat... En dan live, hè? want je hebt het ook op cd ja. staan. Je, je het ook op cd, cd. ja. ja, ja, ja. ja. En live. Uh, live. Live, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja absoluut. Ja. Ja. Het is wel grappig dat, dat zo'n zo jonge dame als jij, ik ga het natuurlijk niet naar je leeftijd vragen, maar dat, dat, dat je toch uh, verknocht bent aan de, de racegeluiden. Dat is, uh, hey, hoe, veel dames bij de Oka. Het wordt gelukkig steeds meer. We hebben een periode gehad, hadden we een dipje. Uh, maar gelukkig gaan er steeds meer dames en vrouwen zich interesseren voor, uh, voor onze club. Wat ik alleen maar toejuich. Uh, want de diversiteit, dat, dat maakt natuurlijk ook wel zo'n club. Ja, ja, ja. En waarom kunnen wij vrouwen niet langs een baan staan en uh, alleen maar mannen? Nou ja, dat wil ik zeggen, dames kunnen multitasken en mannen niet. Dus ja. dat, ik, merk, ik kan me ook echt maar één ding tegelijk. Ja. Dus, ja. ja. ja. hebben de OCA's ook echt een, een, een brede afspiegeling van de maatschappij. Ja. Dat klinkt heel mooi, maar ik geef je een voorbeeld. We hebben een, of hebben of hadden, dat weet ik even niet, maar in ieder geval hebben, hadden we hem. Een burgemeester als OKA-lid. Oh Ja. Oh. Ja. Uh, maar we hebben natuurlijk ook gewoon mensen die uh, Timmerman loodgieten. Mensen werkers. Maar, uh, ja. Welke buggemeester? Nou, dat maakt even niet uit. Niet die van Zandvoort. Oh, ja, ja, ja. ja, ja. En ik weet niet of die al met pensioen is. dacht het wel. Maar uh, die was tot uh, voor kort nog steeds OKA lid. En ja, OKA is nu een stichting geworden. Dus eigenlijk geen vereniging meer. Een stichting heeft geen leden. Nee. Maar uh, ja, er is, uh, om maar even aan te geven de diversiteit ja, in de ja, OKA. Ja, ja, leuk. En dat is leuk. Dat ja. is echt heel leuk. En we komen met z'n allen voor één doel. En dat is ja. gewoon plezier hebben en het, en het genieten van de, van de auto's. Ja. Geweldig. Ja. Mag ik jullie hartelijk danken voor de komst naar onze uh, tijdelijke studio. Het ja. het ja. Ik ben nog heel even benieuwd. Als iemand dit verhaal gehoord heeft en enthousiast is over de Oka, kunnen ze zich ergens melden. Dat kan bij uh, www.oka-zandvoort.nl, als ik het goed ja. heb. Ja. Ja. Kijk even naar de Oka allemaal. is uh, O C A. O -C -A. Ja streepjezandvoort.nl ja. Gewoon even googelen. Uh, ook als altijd op zoek naar nieuwe uh, marshals, naar nieuwe officials. Dus uh, je krijgt een uh, gedegen inwerkingperiode, goede opleiding. En uh, je kan aan de bak. Ja, leuk, het, de, leuke job ook. Toch? Ja, is zeker leuk. Meerdere ja, weekenden per jaar ja. hebben we introductie weekenden. Dus het is niet dat je verplicht bent dat je voor 1 januari bewijzen van ja, je in ja, moet schrijven. Ja, ja. Je kan ja. meerdere weekenden per jaar uh, ja. Instromen. Dat hele gebouw staat te trillen Rob. Wat is ja, er nou van? Er staat iemand zo. een auto te starten. Formule ja. 1 hieronder. Ja. Ja. Ja. Ja. Net ja. geen ja. Formule 1, want die zijn in Spanje natuurlijk. Ja. Ja. Maar, uh, oude Formule 1 hoor. Ja. Oude Formule 1 hoor. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. We gaan ja. het uh, beleven uh, Benno. Ja. En, uh, en straks om drie uur natuurlijk uh, Spanje. De, ja, de, uh, de Formule 1 uh, daar. Maar wij blijven lekker op het circuit tot aan vijf uh, uur. Uh, Tamara en uh, Derek, dank uh, voor jullie komst. Uh, inderdaad naar de tijdelijke studio van ons. Ja. Ja. En uh, tot de volgende keer, maar weer. Tot de, tot de volgende keer, bye bye. En, en hier komt hij hoor, Tamara. Ja. Yeah. Golden uh, Earring en uh, Radar Love. Gotten song Brandon oh, oh, oh. coming on strong oh, oh, oh. The road has got me lifting tight Ik